Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Libanon is gestegen tot boven de 2000... ...meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bijna 7000 mensen raakten gewond. Ook vandaag voerde Israël meerdere aanvallen uit op steden in Libanon. Volgens het Rode Kruis is het gebouw van die organisatie, de stad Tirus, ook aangevallen. Het Israëlische leger zegt in 24 uur tijd 150 Hezbollah-doelwitten te hebben aangevallen. De Amerikaanse zeeblokkade van Iran is ingegaan. President Trump kondigde die maatregel aan nadat het vredesoverleg met Iran was mislukt. Correspondent Rudy Bauma. Het idee is simpel, door alle scheepvaart van en naar Iran te blokkeren, zorgt Amerika dat Iran niet meer profiteert van die olie. Maar het drijft ook de wereldwijde olieprijs verder op. Vooralsnog zijn er geen meldingen van aanvallen of van incidenten. In Noorwegen is het regeringscomplex heropend dat 15 jaar geleden beschadigd raakte bij de aanslag van rechtsextremist Anders Breivik. De renovatie duurde zo lang door de grote schade en strengere beveiligingseisen. Ook werden er kantoren bijgebouwd. Zes ministeries en het kantoor van de premier zijn sinds vandaag weer gevestigd in het regeringscomplex in Oslo. Andere ministeries volgen de komende jaren. Driekwart van het tropische regenwoud herstelt vanzelf weer op plekken... waar bomen eerder werden opgeofferd aan de landbouw. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek. Deze ecoloog legt uit wat er nodig is voor een bos om zich te herstellen. Dus je hebt zaadverspreiders nodig, zoals toekans... die zaden naar zo'n nieuwe plek toe brengen. Je hebt bestuivers nodig, zoals bijen die het bestuiven. En je hebt schimmels die de bomen helpen om voedingsstoffen op te nemen. De biodiversiteit in het regenwoud is na zo'n 30 jaar weer op peil... veel sneller dan gedacht.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 De verstanding reken de nummer van de beest. Want het is een menselijk nummer. Het is 666. U luistert naar Play It Loud, het Hard Rock en Heavy Metal-programma op ZFM Zandvoort.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 Metal Podium wordt vanavond voor jouw beentje verzorgd, want dit is Play It Loud Live. Ja, goedenavond mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Play It Loud Live hier op ZFM Zandvoort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 die hun sound hebben gevormd... ...en later in de uitzending natuurlijk ook hun eigen muziek. Heren, welkom in de ZFM-studio. Superleuk dat je er zijn vanavond. Dank je wel. Welkom, Dankjewel. gezellig. Bedankt, voor het warm welkom. Ja, zeker. Goed. Uh, zouden jullie voor de luisteraars thuis... ...die uh, niet bekend zijn met jullie, de band... ...en uh, natuurlijk uh, jullie zelf even willen voorstellen... ...en uh, wat jullie rol is binnen de band? Aan nou, mag ik als eerste het woord geven? Ja, zal ik hem aftrappen? Dus ja, ik ben Tim maar. en ik ben de drummer binnen de band. Yes, Um, en dat uh, bijvoorbeeld goed. Hartstikke ja? leuk. En dan doe je dat ook vanaf het begin van, aan, uh, van de band? Ja, vanaf het begin. We zijn vorig, uh, vorig jaar, begin vorig jaar echt een beetje uh, ja, begonnen. Daarvoor al wel wat in de ideeënfase. Oh, right. En uh, ja, super tof. Oh, een leuke, right. leuke groep. Um, yes. En uh, wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk in de IT. In de IT? Als product owner. Dus uh, oh. ben ik uh, niet echt aan het programmeren. Maar ik bedenk de dingen en okay. uh, zet ze uh, in dat ze in de goede volgorde gebeuren. Ja, ja. precies. Oké. Okay. En dat doe je fulltime? 40 per week, ja. ja, ja. Dat is pittig, ook uh, met muzikale bezigheden. Te, te combineren. Ja, zeker. Er gaat het allebei veel tijd in zitten. Ja, dus, uh, ik geloof me, uh, ja. Dus, ja. ja. Maar het is wel te combineren dus. Zeker, ja. Goed zo, ja, ja. goed zo. Oké. Okay. Door naar de volgende. Ja. Nou, ik, ben, uh, ik ben Stefan Ik speel uh, de basgitaar uh, in de band. Welkom, Stefan. Ja, dankjewel. En uh, wat doe jij zoal? Uh? Nou, ik werk als uh, conciërge op uh, twee locaties, uh, op uh, twee scholen uh, in Alkmaar. Oké. Okay. Oh, leuk. Ja. Nou, doe je dat ook fulltime of parttime? Ja, doe ik fulltime. fulltime. En uh, jij ja. ja, doe ik nu uh, alles, alle jaren bij elkaar. Twintig jaar nu bij elkaar. Oh, zo, Dat is een Ja, tijd. dat is leuk. Dat ja, bevalt goed dus. Geen dag is hetzelfde. Nee, dat, hetzelfde. Is, wel, dat is wel leuk inderdaad. En bij, de, bij dezelfde twee scholen ook? Of, uh... Nou, ik heb hiervoor op een andere locatie in Schagen gewerkt. Maar okay. nu uh, sinds een paar jaar in Alkmaar uh, okay. valt me prima. Goed zo. Dicht bij huis leuk. ook? Ja, hoor. Ja? ja, dicht bij huis. Oké, okay, dat is allemaal zo. mooi. Ja. Alright, en tot slot... Ik ben de zanger gitarist van de band. Ja. Um, wat doe ik sinds dagelijks leven? Vijf dagen in de week. Ik ben uh, signmaker. Makkelijk gezegd, stickermaker. maken. Okay. Ja, we leveren reclame aan diverse ja. bedrijven. stickers voor bramen, ramen. Bedrijfsauto's, noem maar op. Um, ja, verder... Um, ik ben bij mijn werkers vijf minuten van mijn huis vandaan, dus helemaal, helemaal top. Uh, helemaal relaxed, kan inderdaad. Ik ga ja. het oude brommetje de schuur pakken en ik ben erin en, en zo, dus echt ideaal. Kijk, ideaal, inderdaad. Dus. En uh, maak je ook de stickers voor de band toevallig? Ja, toevallig wel. <laughs> Ja, ja, ja, ja dat scheelt al helemaal ja. Ja, het is makkelijk ja. het is, het is uh, mooi dat uh, ja. iedereen voegt uh, wat, wat, uh, wat toe aan de band en ja. uh, ook uniek zeg maar ja, nou, ja, en ik kan dan makkelijk wel wat makkelijk stickers regelen dat soort dingen nou, ja. dat is al weer top zeg maar. ja. en, uh, de rest van de merch dat wordt ook door jou geregeld of uh... ja, ja, we dragen ons steentje erbij de ja. en ene maakt wel eens wat artwork en zo en, uh, nou, ja, ik heb al de, de, de shirts dat uh, besteld en uh, ja, Tim die is wel heel goed in de IT dat soort dingen zo. Ja. Nou, ja. Steven, ja, site, je en zo stevige als we een ja, dat dus zo. Je, dus, uh, jullie ja. vullen elkaar goed aan, dus. Ja, dat, is een ja. Top. Ja. Ja. Maar ja. dat was een goed ja. team samen, ja. helemaal top. Ja. Ja. Ik, uh, ik ben ook benieuwd uh, naar waar het voor jullie allemaal muzikaal uh, begon. Uh, waren jullie altijd al bezig met metal of ging dat breder? In het begin uh, heb ik uh, vanuit huis uit veel, veel rock achter meer mee mm -hmm. uh, denk Ik denk rond een jaar of uh, 13, 14 een beetje begonnen met metal. Okay. En dan is het in het begin... Cool, ja, wat kom je daarop uit? Uh, in het begin uh, system of down veel. Yeah. Uh, echt non-stop dagenlang system of down luisteren. Vooral uh, moest best wel een tijdje fietsen naar schooltijd, uh, drie kwartier fietsen. Weet je lekker op. Uh... Kom uit het dorp. Ja, dus er was, uh, dan op system of down fietsen dat wel lekker door, dat zeg maar. Het, en dan ja. Uh, ja, op een gegeven moment kwamen die grunts erbij werd het wel harder. Dus ook richting de black metal meer. Ja. Uh, dus ja, daar eigenlijk nooit uitgekomen. Nee, <laughs> precies. In de black metal blijven hangen. Ja. Ja. Begonnen allemaal een beetje voor, ja, bij, ja. Ons, bij de nu metal vaak. Hè, en dan ja, vanzelf harder ja, naarmate de jaren verstrijken. En voor jou, Steve? Nou ja, voor mij begon het een beetje, ja, ik denk, nou, een beetje basisschoolleeftijd. Uh, nee, toen, uh, ik speelde toen toetsen. Mm -hmm. En ja, toen uh, wat had je toen? Uh, Europe en uh, Bon Jovi... Uh, ja. Ook een beetje, een beetje rock met ja. toetsen. Ja, hard rock. In ja, van, nou, dat is toch eigenlijk wel te gek. Nou ja, dan gaan we steeds harder en harder. En, okay, maar, ja. uh, wel, um, maar ook wel... Uh, ja, Brees maken, ook... Uh, Duran vind ik ook helemaal te gek. Ja. Ja, die bassist is natuurlijk geniaal. Ja, ja, zeker. Ja, dat, is een, uh, ja, dus van van dat soort dingen. Van ja. alle markten ben je wel van thuis. Van, van alle markten, ja. Maar Black Metal ook wel echt een beetje meer jouw ding in de metal? Of? Nou, ik heb wel zoiets van, uh, als ik iets zou willen spelen, is het wel metal, ja. Ja, ja absoluut. Ja. Metal in het algemeen, of? Ja. Oké, ja. ja? Okay. ja. En black Metal, geen specifieke voorkeur voor ofzo? Niet een specifieke voorkeur, ja. maar het is wel heel leuk om te doen. Okay. Ja, absoluut. Alright. Ja. Helemaal goed. Ja. En uh, tot slot, uh, Jesse. Wat, ja. Uh, ik begon een beetje met al aanmerking te komen toen ik uh, 15, 16 was op het VMBO. Mm -hmm. En daarvoor was ik nooit echt heel erg bezig met, uh, met muziek, zeg maar. Ja, ik hoorde okay. op de radio Britney Spears en dat zingen. Ja. Dat trok me gewoon niet echt helemaal, zeg maar. Le weet je dus, uh, En uh, ja, mijn broertje luisterde nog wel eens uh, de Offspring uh, op, dat, op het oude radiootje wat hij had. Uh -huh. En uh, nou, weet je, toen, nou, goed, even verder de VMBO, uh, zag ik er wat alternatieve mensen. Nou, dat trok ik dan een beetje meer op. En uh, nou, die luisterden dan Slipknot. En uh, nou, wat, wat, wat Ramstein. En uh, toen hoorde ik dus laatste een keer van mijn vader van. Nou ja, ik heb nog wel een uh, metal CD liggen. En toen kregen ze een CD van de Metallica Ride Lightning. Nou, die gooi ik. Ik had zo'n stereo set van, uh, van mijn oma gekregen, volgens mij. Uh -huh. Best wel een leuk ding als op een raam Nou, die CD erin gooien. Nou, dan ging de hele wereld voor mijn joh. Ja. Dat was zo vet. Dus, uh, ja, en toen dacht ik ook, nou, Ramstein, dat ging nog even via een nicht van mijn moeder. Okay. Dat was dan reizen, reizen. Ja, toen dacht ik, ja. oh, nou, dat wil ik ook mee zingen. Dus uh, nou, daar begon het allemaal ja, mee. Ja, ja, ja, ja. Ja. En toen uh, later op het mbo, nou, toen was ik een beetje ja, 18, 19. Toen kreeg ik dus van een maat van me... Kreeg ik Death Cult Armageddon van Demi Borgir. Nou, toen ik die in mijn radiospelen gooide, die intro van de die kwam erin. Weet je, want ik dacht van wow. En dat ging steeds verder en dat werd nog een grotere wow. Weet je, en toen ging dat los. En ik dacht van wat is dit vet, zeg Ja. En zo is dat eigenlijk ontstaan. De liefhebberij voor de Black metal. En weet je ook wat jullie eerste echte muzikale invloeden waren? Nou, ik denk dat het bij mij toch wel een beetje begon met, uh, met Teleka, denk, yeah. ja, uh, ja. de, de ja, ja. denk ik. Ja, toch wel voor veel mensen. De belangrijkste invloed, denk ik. Nou ja, het is, dat uh, wordt een uh, beetje bij de leeftijd, denk ja, ik. Een beetje. Dat nou, is het goed, het, het natuurlijk. is op zich ja. uh, uh, het is wel stevig, maar wel mm -hmm. gangbaar. Ja, precies. En dan wordt het steeds harder en harder. al Angel, uh, ja. die side uh, Cannibal Corpse. En dan, uh, ja, dan uh, is het eindzoeken. Dan uh, ja. mag, mag het steeds harder worden. Maar ja, uh, ja kijk... Uh, dat is toch wel met elke ja, was toch wel een klief en beetje... ja. uh, wordt natuurlijk veel ja, genoemd, maar ja. uh, JC Newstead is natuurlijk, is natuurlijk ook een, uh, ook een geniet, hoor, heeft ]ührful. een heel ja. mooi aandeel, uh, ja, zeker. Absoluut, ja. En voor jullie, uh, Tim? ja, voor uh, mij uh, uh, toen, ik, toen ik ging drummen was ik 18 en toen, uh, toen de titel luister ik heel veel naar Lamb of God en, uh, en Opeth en zo, uh -huh. dus dat waren qua muziek wel mijn eerste uh, echte directe invloeden. Ja, ja dus drummers? met drummers zit je ook niet meteen op het niveau dat je, laten we zeggen, Dimmu, Borger of Dark Funeral of whatever, wat nee, je ook wil, in die kan spelen. Nee, precies. Dus <laughs> dat begon later, verder. Ja, ja, ja, wat verder in de tijd. Uh -huh. uh, maar dat, ja, dat, die combinatie daarvan, zeg maar, dus uh, Lep of God, Opeth uh, en dan later inderdaad ook Dimmu, dat was wel uh, voor muzikaal gezien, voor drummen was dat uh, wel mijn invloeden. Ja, oké. Okay. En voor jou, uh, Jesse, gitaarwerk en zang? Ja, euh, ook, ook hetzelfde als Tim en Stefan. Ook wel met Metallica, Timmy Borger, Amorna Mart, ja. euh, Ramstad wel een beetje. En euh, ja, uh, nee, misschien een klein beetje slipnoot ook, weet je. Want ja. dat heeft toch wel echt geen impuls ja. om ook echt wel uh, metalmuziek te gaan maken en zo. Ja. Dus uh, ja. En ja, ja. ja, ja. uh, jullie hebben ook alle drie in de band Evil Oath gespeeld. Hè? In de vorige band, denk ik, uh, van jullie. Uh, ja. In hoeverre ligt daar de, de basis voor wat la, uh, later Nebelstorm is geworden? Ja, een beetje in de. Uh, het is, Nebelstorm is wat, wat atmosferischer. Wat meer. Mm -hmm. um, ja, ik weet niet hoe je het beter kan schrijven. Misschien wat volwassener of zo. Ik weet niet wat uitgestrekter. Wat meer atmosferisch, vooral. Ja. Die vloot dus wat, wat meer recht toe, recht aan. Uh, Oh ja, allebei vet, maar project. andere stijlen ja. wel, ja. ja, ja. ja. Okay. En, en wat betekende die periode met uh, Evil Oath voor jullie als muzikanten? Veel uh, experimenteren, leren, doen. Dat uh, ja. was de eerste band ook waar ik in kwam. Dus ja. Ja, veel, uh, ja, gewoon wat eerste bandervaring eigenlijk opdoen. Ja. Uh, eerste keer live, uh, dat soort dingen allemaal meer. Ja. Uh, en uh, voor jullie? Nou ja, ik heb denk ik uh, een jaartje, het laatste jaartje. Anderhalf, ja. Twee, ja. twee, twee jaar. Het laatste uh, jaar Toen ja, ja. Ik ben toen, ben toen uh, ingevallen en dan, uh, ja... Ja, toch blijven hangen. Toch nou, blijven hangen. Ja, dat, uh, <laughs> ja, maar dat is zoiets van... Uh, en, ja, we kunnen wel blijven spelen met, uh, met z'n drieën. Mm -hmm. En dan uh, we hebben we toch wel een beetje dezelfde ideeën qua muziek. En, ja. en zo is het een beetje, denk ik, uh, toch wel een beetje gebleven. Ja. Yes. En Jesse. Ja. Ja. wat betekent dat voor jou, die periode? Ja, want um, dat is natuurlijk hier voor over invloed en dat soort dingen en zo. En, um, ja weet je op, ik zat op een gegeven moment op mijn zolderkamer eh, dat dat die, die die die zang te oefenen van van van Shagrat van Dimit mm -hmm. ja en daar wou ik dus ook wat mee doen en uh, dus met de eerste live optreden met Evil Oat deed ik dus ook enkel zang mm -hmm. ik speelde toen eigenlijk ook nog nog geen gitaar zeg maar okay. ja, ja wat ik vond dat gewoon vet ik vond dat mysterieuze, dat occulte dat vond ik uh, ja, dat, dat vond ik gewoon spannend uh, exciting ja. zeg maar en, uh, ja de, daar wou we gewoon wat mee doen en ah, ja. uh, nou zodoende zijn we dus uh, met de band bij elkaar gekomen. Nou, Stefan zat er toen nog niet in zeg maar. We waren met uh, met Tim mm -hmm. en toen de voormalige gitarist uh, Daniel erbij. Oké. Okay. En zo zijn we dus begonnen. Hebben we hebben diverse optredens allemaal gedaan, tours en dat soort dingen allemaal. Dus veel uh, uh, veel veel geleerd uh, en, en dat soort dingen allemaal mooie <laughs> mooie ervaringen meegemaakt. Ja, op een gegeven moment de, de gitarist, de oude gitaristen, maar Daniel, die nou, gezin en uh, kinderen en dat soort dingen. Ja, je ja, moet op een gegeven moment keuzes maken. Ja. En uh, ja, weet je, wij, wij wouden dan verder. En ja. dus zo zijn we dus met, met uh, Nebelstorm begonnen. Dus een ja. lager gestemde gitaren. meer atmosferisch, sferisch en wat ja. gelaagd. Dus, zeg maar. dus uh, ja. ja. De atmosferische aspect is zeg maar hetgene wat jullie hebben ontwikkeld. Maar wat hebben jullie precies meegenomen vanuit uh, Evil Oath naar Nebelstorm Oeh, yeah. Ja, ik denk vooral ja. een stuk ervaring. Gewoon, uh, wat je, je, ja, we hebben denk ik tien jaar met elkaar gespeeld. Dus je weet ja. gewoon precies op een gegeven moment. Uh, je uh, ja, wat moet je doen om een live optreden goed te verzorgen. Wat ja. moet je doen. Uh, ja, gewoon nog een beetje een gevoel bij uh, wat, ja, wat je moet doen. qua qua nou ja, geen stories. Voor mij dan bijvoorbeeld website maken. Maar allemaal dingen, een beetje randzaken die erbij uh, komen. Ja. Je, tegenwoordig. Uh, ja, je kan er niet echt op rekenen dat een label je gaat contacten. Van hey, uh, mag ik je plaat opnemen ofzo uh, in het repertoire? Dus ja. je moet gewoon best ja. wel ja. veel zelf ondernemen. En, Klopt. Er komt ook een soort uh, ja, ervaring dan erbij kijken of zo. Uh, ja. Plus, je raakt ook wel makkelijk op elkaar ingespeeld. Veel dus uh, de... ervaring, denk ja, ik. Vooral voor... de ervaring ja. is hetgeen wat jullie ja, hebben meegenomen. Zeker, ja. en, en, en als je het vergelijkt, in ieder geval auto met Nebelstorm... Uh, waar zit voor jullie het grootste verschil? Het atmosferische, ja, denk, denk ik. denk dat je ieder geval toch wat meer massiever is of zo. Ja? Ja, ja. Qua geluid. Ja. ja. Oké. Okay. En uh, voelt uh, Nebelstorm ook echt als een logische evolutie... of echt als een nieuw hoofdstuk? Voor jullie, beetje van beide, denk ik. Ja, dat van zelfs, Weiden, denk ik ga ja. het ja. ook op zeggen. Ja. Ja, van ja, beide. Ja. Beide ja, van beide. Dus oh. We hadden wel ja. wat nummers die een beetje andere richting opgingen na het laatste verlopen mm -hmm. album. Ze ja. dus waren al een beetje die kant op aan het gaan, sowieso. Mm -hmm. uh, en toen was het ook een beetje zo dat we qua sfeer, zeg maar, eigenlijk uh, wel altijd al rookmachines op het podium, zeg maar. En mm -hmm. één keer, nou, het is meerdere keren gebeurd, maar één keer hadden we hem gewoon per ongeluk dat we hem niet goed uitkregen. Mm -hmm. Ja ja, ja, ja. Dat kan nee, gebeuren. Ja, ja, dat gebeurt. Ja, dat en, uh, risico van het pakken. Maar daar, daar ontstond wel een soort sfeer, weet ja. je wel. En uh, op een gegeven moment, ja, we, we, zagen, we waren alleen maar te zien als, als silhouetten, silhouette, zeg maar. Oh, ja. Dat, ja, dat beeld uh, is wel ja, een beetje bepalend geweest ook voor, uh, voor de doorstart. Dat we dachten: van oké, okay, we gaan, uh, ja. gaan we met iets nieuws beginnen. Qua uh, muziek, iets anders, maar ook, ja. ook maar aankleding. En ja. uh, qua ja. ervaring naar het publiek toe. Uh, brengen we het allemaal wel een beetje bij elkaar. Ja. Uh, dus ja, dat was echt wel... Uh, dus op een gegeven moment hebben we bij Stefan afgesproken. Toen zijn we met z'n drie gaan zitten van, nou, hoe gaan we dit doen? Uh, ja, we hebben we daar de energie voor? Welke ideeën hebben we? En, uh, ja. en gaan we schrijven? Ja. Uh, en uh, ja, toen zijn we eerst gewoon inderdaad gewoon... Uh, nou, dat was uh, denk ik eind 2024. Mm -hmm. En Zoiets. ja, begin... Yeah. Ja, ja. Ja. Ik denk dat we begin vorig jaar echt uh, een beetje van start zijn gegaan. Maar ik denk dat we eind 2024 een beetje dat plan hebben, die knopen uh, hebben doorgehaakt. Ja, ja. oké. Okay. Uh, ja. Zoiets. Ja, ja, het... ja kijk, geen wensen. Ja, je voelt het op elkaar toch wel aan. Ja, we zijn toch allemaal een alle... gevorderde muzikanten, Waarom ja. mogen we toch ja. wel zeggen? Ja. ja. ja en het lullen. <laughs> ja, <beetje, laughs> Een beetje opbouw. Het is daarover uh, gesproken. Hè. Jesse, jij bijvoorbeeld uh, hebt al in behoorlijk wat uh, verschillende projecten gespeeld. Uh, zoals zin en uh, Armin Engmar. Ja. Uh, hoe, hoe hebben die je verschillende best jou als muzikant gevormd? Oh, dat is, uh, dat is, uh, dat is een goede vraag. Um, Wordt het... Uh, yeah. Ja... De, um, ja, ja. Dat, dat is echt een goede vraag. Ja, ja. ja, ja. ja, vraag ja ja ik, wist, ik heb al wat eerdere programma's voor je gekeken en ik wist dat je me af een keer gaat overrompelen met wat vragen ja. dat, je dat was nog niet helemaal goed voor Houdt. me ja, uh, okay. um, ja kijk uh, gewoon gewoon uh, door blijven gaan um, ja, kijk, en, en als Arno, uh, maar en uh, ja, enkel als zinger, uh, zanger natuurlijk. Mm -hmm. En uh, okay. dat vind ik bij Nemo's Storm ook wel tof dat ik ook de gitaar er, erbij kan pakken. Ja. En uh, zeg maar. En uh, ja, weet je, het hebt me altijd wel een beetje van, uh, van de straat gehouden, zeg maar. Weet je wel. En, uh, en, uh, nou, ja, en, en scherp. Weet je mm -hmm. wel. Dus uh, het altijd, uh, Zeker uh, als je dan uh, wat, wat, wat grotere events gaat doen. dan moet je ook wat, uh, wat meer gaan presteren. En dan merk ja. je ook van, nou, het is niet meer zo'n garage beentje weet je wel. Dus uh, ja, op die manier je moet uh, je, ja. zeg maar, een beetje blijven evolueren. Dat is, ja. hetzelfde, dat is hetzelfde ook gebeurt bij, uh, bij Nebelsturm, uh, zeg maar. Ja. Uh, dat, uh, vanuit, we zijn dan vanuit Evil Oaten uh, voortgekomen, zeg maar. steeds mm -hmm. Ze meer geëvolueerd. En de laatste shows van of ook, die waren ook gewoon wat meer aangekleed, niet alleen zeg maar muzikaal, maar ook zeg maar uh, qua, qua, qua podiumelementen dat soort dingen. Ja. En om nog in te haken wat dat Tim dat net zei. Of die dus rookmachine ook misschien toen die, die toen was vast blijven hangen mm -hmm. bij, bij de show. Ja, dat was echt wel mooi. En die, die avond uh, die, die zaal was best wel verlicht en we zeiden van nou weet je de zaal de, de, de zaalverlichting die mag wel uit, maar dat heeft die man wel heel letterlijk genomen. Want hij had letterlijk alle lichten uit. Hij oh je ja, echt alle lichten uit. <laughs> dus dus jullie stonden echt helemaal dus... in een rook. Ja, ja, ja. ja, joh. Ik Niemand die zag je onze verlichting. en bleef ja. gewoon als ik die rookmachine vast hangen. Nou, oh. joh, joh, je zag echt een me geen meter voor ogen meer. Nee. joh. Het <laughs> was dus een, ja. een ja. drama. Het ja, ja, was letterlijk een nevelstoorn. Ja, ja, ja, en zo ja. kwamen ja. jullie op de naam van de band zeker? Nou, ik zeg <laughs> niks. <maar. laughs> niet veel. Ik denk wel dat het eerste staat. <laughs> Ja. En uh, wat nam je vanuit uh, die projecten mee naar Nebelstorm? Ja, um, ja uh, ik, de zangtechnieken de, de wel ja. voornamelijk. Ja, uh, de, de, de, de kracht, uh, de drijfkracht, uh, de ervaring. Um, mm, muziekgewijs uh, misschien een beetje ja. uh, kijk uh, wat, wat, wat, wat, wat wat ik wat ik zelf uh, fijn vind in de repertoires van, van van van onze nummers zeg maar is dat het is lekker gelaagd maar is ook wel wat wat melodieën hier en daarin zeg maar ja, dus uh, en uh, in vergelijking bijvoorbeeld met Yves Oot was Yves Oot wat meer rechtdoe recht aan uh, zeg maar gewoon wat wat riffs ja. uh, gewoon wat tremolo picking riffs en je bent zit ze toch ook wel als we gewoon af en toe een melodielijntje. En het is vrij dynamisch. Weet je. Dan begint, uh, met een, uh, sommige nummers beginnen met een uh, wat, wat, wat, wat intro. Je hebt dan een knalstuk, en dan in het midden heb je bijvoorbeeld nog weer eens een, een wat instrumentachtig, wat, wat, uh, instrument wat, wat rustiger stuk bijvoorbeeld. Ja. Dus en zo heb uh, je dat een beetje dynamisch die opbouwen. Zeg maar. Het is niet ja. markerlijk uh, knal. Nee, maar precies. En um, hebben jullie het gevoel... Uh, dat jullie als muzikanten nog steeds ontwikkelen... door in verschillende spelen, zoals jij, Jesse? Of zit die goed juist in het focus op één project... Uh, zoals Naples toen? Ja, voor, voor mij... Uh, uh, heb ik wel het idee dat het, dat steeds... Uh, um, ja, steeds wel, wel evolueert... of zo in die zin. Mm -hmm. uh, bij Ivaloot bij was het... Uh, uh, ja, vooral of heel snel blazen of, uh, of, of uh, niet, zeg maar. Mm -hmm. En uh, hier zit het wel meer ertussen. Uh, dus... Uh, Echt wel, wel hard. Uh, en meer expressie, zeg maar, erin. Ja. Uh, meer gevoel erin, of zo. Mm -hmm. um, dus ja, zeker wel. Op okay. uh, die manier. Ja. Ja. Okay. Ik denk dat het ook wel ontwikkelt zich... Niet, niet alleen op het muziekgebied, maar ook... Uh, het podium aan zich. Uh, aankleding, en ja. verlichting. Nou ja, Zoals al een paar keer gezegd wordt... Mm -hmm. de rookmachine. Maar, ja. maar ja, u laatst natuurlijk ook een paar uh, leuke... Hoe heet je, die, die lampen erbij. Ja. Gekocht. Ah, ja. Okay. Nou ja, ook... de aankleding en het aanzicht uh, vanuit het publiek naar het uh, podium. Uh. Dat is ook wel uh, onderdeel van. Dus niet, uh, een, niet, uh, niet alleen de, de muziek, zeggen. maar ook. Ja. Ook eh, podiumtechnisch aanzicht, ja, eh, ja. visueel aspect visuele zeg maar. ja. eh, Wat je dus eigenlijk hoort hè, is dat er heel veel verschillende invloeden en ervaringen samenkomen. Dat hoor je dus ook terug in de muziek waar jullie door beïnvloed zijn. Een van de bands die eh, dat gevoel van sfeer en gelaagdheid ontzettend goed neerzet... is The Ruins of Beverest, die we eh, als uuropener hebben gehoord met Euphoria When the Bombs Fell. Dit is een track die perfect laat horen hoe atmosferisch black metal eh, ook bijna veel muziek aanvoelen. Wat doet dit soort muziek met jullie? Eh, is dit eh, iets waar jullie echt in herkennen qua gevoel en aanpak? Ja, ik vond dit wel een, uh, een nummer inderdaad om... Uh, om, om ja, een gaaf nummer sowieso. Mm -hmm. ik luister het uh, ook veel, uh, Roons of Beverst. Ja. En uh, ik, denk, ik denk dat het een beetje wel, wel overeenkomt. Uh, het is wel, min, wel minder moderne productie dan wat mm -hmm. we zouden doen, denk ik. Maar ja. uh, qua gevoel en sfeer uh, proberen we toch wel een beetje in de buurt te komen. In de buurt te komen, oké. Okay. Het is in ieder geval voor mij een grote inspiratiebron. Ja. Uh, ja. En dat zit wel echt meer in de sfeer of juist in hoe het opgebouwd is? Ja, allebei. allebei. Dus uh, zowel de gelaagdheid in de nummer, de tempowisselingen, uh, ook de, zeg maar de, ja, de diepgang van de, de ja, samples of de achtergrondkoren. Mm -hmm. Wat hij erbij uh, stopt zeg maar, om het gevoel te boosten. Ja. Uh, dat is wel iets wat, uh, ja, wat echt wel een soort van compleet beeld maakt en wat meer, uh, ja, wat meer sfeer geeft, wat meer je meetrekt in, uh, ja. in die muziek echt. Uh, oh, ja. Ja. En is het waar jullie bewust aan toe werken in jullie eigen muziek ook? Ja, dat probeer we wel neer te zetten. Ja. Ja. Okay. We zijn wel met elkaar aan het, aan het overleggen, hadden al we altijd over. Uh, ja. Stefan is ook heel erg goed met, uh, met, uh, uh, met toetsen uh, en uh, juist ja, yes, met gitaren uh, en nummers. En, uh, uh, ja. so, daar probeer je echt, echt okay. alles uh, aan te doen om dat ook uh, ja. te doen. Ja, ja helemaal goed. Uh, wat je hier ook goed hoort is dat atmosferische black metal op heel veel verschillende manieren kan klinken. En daar hebben jullie nog een mooi voorbeeld van uitgekozen. Dus we blijven nog even in die wereld, want hierna hoor je ook nog meteen de tweede track die aan de andere kant van dat spectrum laat zien. Jullie kozen voor de band uh, Misfirming, als ik het goed heb uitgesproken met Orgia. Kunnen jullie mij uh, deze keus voor ik hem instart uh, even toelichten? Ja? ja, met ja, vond, Tim, ja. ja je, je pikt alleen maar nummers dik. Ja, ja, uh, ja, uh, ja. ja, ik heb geen idee wie wat uitbeurt. Oh, is okay, natuurlijk. Okay, okay. Nee, uh, <laughs> Maar het is zeker, jouw keuze dus. Ik, ik vond, het is een, inderdaad een ander voorbeeld. Maar ook, uh, ook wel gaaf hoe. Uh, uh, en er zitten denk ik iets minder templingenwisselingen in. Maar wel uh, ook een super gaaf sfeer. Uh, ja. En uh, hier, ja, hier in dit uh, nummer zijn de drums ietsje, ietsje meer op de voorgrond uh, treden. Wat minder schel. Mm -hmm. um, en ook super veel sfeer. En. Uh, Oh ja. ja, ook misvorming, hè, dus uh, ja, hoort er een beetje bij. Zowel ja. Dat, uh, ja, vertaald is hè. Alright, dankjewel Tim. Uh, we gaan er nu al luisteren. misvorming dus met Orgia, met aansluitend een favoriet van mij. ...zit hier nog steeds met alle drie de heren... ...van de nieuwe atmosferische black metal band Nebelsturm... ...en heb het nu met hen over hun belangrijkste invloeden... ...waar we net twee tracks van achter elkaar hoorden. Ik draai dus zojuist Opeth met Harvest... ...dat een van de andere, meer melodische kant laat horen. Hoe belangrijk is dat voor jullie... ...om buiten het black metal spectrum te kijken? Wil je daar wat over zeggen? Ja, nou ja, wat zal ik erover zeggen? Uh, ja, er is meer dan alleen maar dat knetterharder uh, herrie. Ja, precies. Nou, uh, gewoon met je rustige stukken dan... Uh, ja. Ja. is ook gewoon mooi. Zeker, zeker. zeker. En wat maakt deze band juist zo of deze muziek juist zo belangrijk voor jullie? Nou, in het geval, uh, van nou, in het geval van Opeth. In geval van Opeth vind ik zelf uh, het gewoon het mooie van um, de nummers van Opeth, uh, de afwisseling van de, het, uh, het harde. stevige, het rustige, ja. ook de clean. En dat grunt, Die grunt ja. ja. Ikzelf ook geweldig. Ja, en en het zijn natuurlijk allemaal stuk voor stuk uh, geniale muzikanten. Zeker. Ja, ja. Mike, ja. Mike veel. Ja. Ja. Ja. ja, geweldige zanger. Zeker. Ja, ja, stuk in het ja ja. Ja, ja, ja, ja, toffe band. Zeker. Ja. Ja. Ja. Het zijn, zijn stem, persoonlijk als zanger, het vind ik echt heel bruut. Ja. Ja. Mm Hij -hmm. is zo'n bijzondere grunt, hè. Ja. een bijzondere lage ja. grunt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Heel, heel gaaf. Een van de betere grunts, vind ik persoonlijk. Absoluut. Oh, ja, ja. ja, en ook, uh, ook nog wel enigszins uh, verstaanbaar. Ja. Ook dat. Ja, ja. klopt. Vind ik is ook. knap. knap. Ja, zeker ja. knap. Ja, en hoe, hoe snel ja. hij ook wisselt uh, van grunts naar clean. Dat is het. live. Zeker. Uh, ja, ook dat knap. is uh, fantastisch. Ja. Ja. Ja, geweldige ja. live bent ook zeker. Ja. Ja. En, en zijn er ook specifieke elementen, dus uh, in OPET, waarvan je zegt van, dat proberen wij ook in onze muziek te leggen? Dat atmosferische de denk ik van OPET. Ja, dat zou ik, dat zou ik even niet zo gauw durven zeggen. Nou, ik denk dat uh, Stefan even. af en toe basloopjes... vandaan ja. als inspiratiebron heeft. Ja. Als ik zo, als wij, altijd als wij uh, aan het oefenen zijn... Zeg maar, dan uh, komt er altijd wel een moment... dat wij uh, luisteren naar een basloopje... wat daar in één keer tussendoor fietst. Mm -hmm. ja. Ja. Dan denk ik altijd... Ja. misschien heeft hij uh, weer inspiratie gehad. Ja. Ja. Ja. Eens, ja, ja, en ik, uh, ja. Die grunt van, van Michael... Ja, ja. Dat, dat, dat probeer ik ook een beetje. Ja. Maar ja, dat... Ja, dus ik probeerde die, zelf die afwisselingen tussen dat hoge en dat lage te doen. Zeg maar. mm. En ook dat we net wat, wat in zijn, een beetje dat verstaanbare te, te, te, te, je, te krijgen. Ja, ja. precies. Ja. Dat mensen kunnen verstaan wat je zingt. Ja, ja. Maar daar hebben we later ook nog een gehalve. En een okay. soort oplossing. Ja, ja. All right. ja, daar gaan we dan weer de tweede uur uitgebreid ja. over hebben sowieso. Ja. Maar we ja. gaan eerst nog even, ja, je had al een beetje laten doorschemeren hoe uh, Nebelstorm is ontstaan. Maar uh, even in detail, hoe is dit project ontstaan? Ja, in het in, in begin is het echt wel gewoon een uh, soort... Ja, nou ja. Het doet niet echt eer aan, maar een mm -hmm. soort overblijfsel van e-vloot. Nee, ja. Wij zijn gewoon in contact natuurlijk gebleven. En, ja. Ja. Uh, op een gegeven moment, uh, ja, we zaten met z'n drieën te appen van... Uh, ja, wat gaan wij eigenlijk doen, uh, jongens? Ik uh, bedoel, uh, we hebben nog wel materiaal, we hebben ideeën, we hebben energie. Dus, uh, dus waarom niet of zo? Ja. Mm -hmm. Toen zijn we gewoon eigenlijk een beetje aan het brainstormen gegaan. Eerst over de app. En toen, uh, ja, toen dat allemaal iets concreter werd. Dus inderdaad echt wel fysiek bij Stefan afgesproken. Toen hebben we gewoon een, uh, een paar uur lang... Uh, uh, gewoon, gewoon gepraat met elkaar van nou, wat, wat vinden we allebei gaaf en wat vinden we allemaal mooi en uh, gewoon wat muziek uh, luisteren met elkaar, wat nummers, inspiraties uitdelen mm -hmm. uh, ja dan wordt het gewoon steeds concreter ja. en uh, dan is het op een gegeven moment gewoon uh, ja, dan op een gegeven moment is het gewoon, uh, gewoon uh, gaan jammen met elkaar ja, nummers maken er was ook uh, meteen uh, een duidelijk idee of visie achter de band dat is de weg ontstaan naar uh, het overleg ik denk dat het op zich wel uh, vrij snel vormde ja, ja Oké. Okay. Ja. Ja. En, en je wist ook um, direct welke richting jullie op wilden? Quaçant? Ja. Ja. ja. ja. Okay. Er ja. ja. lag ja. ook wel wat nieuwe materiaal op de plank ja. al. Ja. Ja. Die van Oost was gestemd in... Uh, wat is het? Uh, CIS, zeg je, ja, zeg je CIS dat? Uh, ja, ja. E, halve stap lager. Uh -huh. En uh, het werk wat eigenlijk dan weer daarna kwam... dat was wel in CIS. Uh -huh. En met nebelstromen spelen we eigenlijk een B. Dus... Zodanig is dat uh, voortgevloeid. En ja. uh, de vorige, uh, de oude gitrist van Yves Oud... dat was eigenlijk de, de oprichter, en nou, ik ben het denken van de naam. Ja. En toen hij ermee gestopt was, toen zijn we dus inderdaad, wat Tim zegt, hebben uh, bij elkaar zitten gaan brainstormen. En toen zijn ja. we dus tot uh, Nebelston gekomen. Ja. Okay. Ja. Ja. Uh, wat je mooi ziet is dat jullie uh, invloeden niet alleen uit één hoek komen. Hè. Het gaat van heel subtiel en atmosferisch tot juist groots en bombastisch. En dat spanningsveld is eigenlijk precies wat het interessant maakt. Uh, als je kijkt naar dat spectrum uh, van ingetogen sfeer tot meer intense en krachtige momenten. Waar voelen jullie het meeste in thuis? En voor mij is het gewoon de afwisseling. De afwisseling. Ja. ja? ja. Dat ja. kunnen uh, jullie bij instemmen? Ja, wel, wel een beetje meest inderdaad. Ja? Uh, ah, het is een beetje raar om te zeggen of zo. Het is een beetje een kort antwoord, maar... Uh, ja. Ja, je hebt gewoon uh, van die nummers... Dat, dan heb je gewoon een bepaald moment... is dus gewoon even knallen, weet je wel, dik ja. spanning. Uh, toffe riff, gewoon uh, hartstikke goede riff... om lekker op te hebben. Ja. En dan een moment later is het gewoon... Uh, ja, is het, is het net zo vet om in mee te gaan... maar dan sta je gewoon zo wat meer chill... en dan is dit, hoef je niet per se elkaar te hebben. Maar dan ja. is het ook meeslepend op ja, een andere manier. Ja. Uh, en die afwisseling maakt het gewoon, gewoon leuk, dynamisch... zeker als het uh, wat natuurlijk in elkaar overvloeit... wat mm -hmm. bij ons toch tot dusver altijd wel redelijk is gelukt. Okay. Uh, ja, dus dat is wel gaaf. Ja, ja top. Ja. Uh, laten we zo nog even luister naar die uh, meer duister en intense kant. Uh, de volgende track komt van Ascension. En jullie kozen voor het nummer Black Amber. Uh, kunnen jullie deze band en keuze even kort toelichten... voordat ik hem in ga starten? Ja, dat is een keuze van mij. Ja. Uh, toen ik Ascension ontdekte, dacht ik echt van... ja, dit is vet. En ik wil ook uh, een beetje van dit soort muziek gaan schrijven. Mm -hmm. Dus uh, de composities van zeg maar, de nummers van Nebelstorm... die zijn ook op, op, gedeeltelijk gebaseerd op de composities van, uh, van Ascension. Okay. Ja, de, de, de zang is vet... Uh, de, de gitaarlijnen zijn gewoon gaaf. En het is ook uh, in de Circe uh, atmosferisch. Uh, die nummer, en, uh, ja, gewoon tof. Dus uh, vandaar die keuze. Oké, okay. helemaal ja. ja, goed. Dankjewel. We gaan naar luisteren en zijn daarna weer bij jullie terug met het slotwoord. en de laatste track van dit eerste uur. Tot zo. Ja dat, ja, dat is dus wel echt uh, die uh, rauwe en duistere kant. Uh, wat spreken jullie hier uh, specifiek aan, uh, heren? Welkom terug trouwens. Ja, van de Ascension. Ja, ja. ja dat, uh, wat ik eerder al zei. Ja. Dit, dit, dit dynamische en dit, ja. uh, gewoon die, die, die rauwe, agressieve stem ook enigszins verstaanbaar. Ja. En uh, ja, gewoon de, die, die vette melodielijnen, maar toch hè, donker, zeg ja. maar. Hè. Don donker, melancholisch, uh, ja. veel mineur, ja. Ja. daarover gesproken dynamiek zei je net uh, hoe belangrijk is dynamiek voor jullie in de muziek? ja zeker belangrijk ja, ja, ja zeker uh, ook een nummer wat we zeg maar, openen met de live show die begint al lekker lekker dynamisch weet mm -hmm. je dat knalt er gewoon ook gelijk in zeg maar ja. en uh, ja, weet je marduk bijvoorbeeld om gewoon een voorbeeld te geven dat is gewoon echt knallen ja. Division mars allemaal rammen huppakee, last ja. beats alles op en raam <coughs> Ja, ik vind dat zelf persoonlijk, vind ik dat hoor, als dat ook nog een beetje dynamisch is. Snel okay, en ook ja, even wat rustiger terug. Precies, even ja. terugschakelen, een beetje melodisch. En ja. dan weer even beuken, weet je wel. Ja, dus, ja, dat is zeker inderdaad. En uh, waar we het net ook over hadden, hè, dat contrast tussen sfeer en kracht, uh, komt uh, misschien nog wel het duidelijkst naar voren in de volgende track die we zo gaan horen. Hoe belangrijk is het voor jullie om die balans te vinden tussen atmosferische stukken en meer epische grootste momenten? Ja, dat is, dat is dus, dat haakt een beetje aan op wat Jesse net inderdaad zegt. Het is mm -hmm. voor ons belangrijk dat we een beetje van beide, het beste van, van beide werelden proberen te combineren. En dan ja. wel gewoon. Uh... Een beetje gebalanceerde muziek krijgen... die, die in alle aspecten gewoon heel, heel gaaf is. Ja. En die ook interessant blijft. Ja, precies. Heel belangrijk. Mooie slotwoord van jou, Tim. Dan gaan we richting een wat meer episch afsluiten van dit eerste uur. Dimmu Borgir met Progenies of the Great Apocalypse. Een mooie manier om dit eerste uur af te sluiten. We hebben tot nog toe een goed beeld gekregen... van de verschillende invloeden die samenkomen in de sound van Nebelstorm. Straks in de tweede uur gaan we verder... en duiken we dieper in de muziek van Nebelstorm zelf. We gaan hun eigen werk draaien... en natuurlijk uitgebreid bespreken hoe die nummers tot zijn zijn gekomen. Tot zo!